De collecte bonanza. NPO Radio 2. Dat zo'n uh, mooie, heerlijke gedragssfeer uiteindelijk beter te realiseren tussen 12 en 2. Als een soort van cultuurbabaar. Als iemand die gewoon uh, dat uh, niet wenst respecteren. De NPO Radio 2. Collecte week. Was het dan weer uh, voor mij een mooie taak weggelegd. Om dan ineens weer een bak vol met heuvels te draaien. Lekker. Absoluut lekker. Status quo hoorde je op Radio 2. NPO Radio 2. Op alle duidelijkheid. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd. En mooi het weten is dat je er weer naast te kleunen. Dat begrijp je. Uh, voor degene die zich afvraagt: hè? Ik ken die stem ergens van. Ja, inderdaad. Uh, heel wat jaren geleden uh, ben ik bij diverse andere stenders werkzaam geweest. En uh, vanaf 1 januari officieel... Heeft men gemeend mij op Radio 2 toe te laten? Ja, daar is ergens iets fout gegaan, maar uh, wel erg leuk. En Stenders uh, staat daar bij zichzelf, maar die primeur pak ik dan even lekker zelf. Dus ik hier rijden door zo'n wijk hier in Almere. En dat komt uiteindelijk hier aan. ...in een uh, stukje hoogstaand architectuur uit de jaren 70 En uh, dan, dan klinkt er ineens gewoon vanuit de ramen hier de muziek van NPO Radio 2. En de pure klagen niet eens. Dat leef allemaal mee. Net zoals jullie ook. In een poging om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KBF. Ik heb ze ook uh, deze week bij mij al aan de deur gehad. Ja, je geeft er graag aan. Gelukkig in mijn uh, familie... Ik heb nog nooit te maken gehad met deze verschrikkelijke ziekte. Uh, maar om mij heen, vrienden en, en ja, misschien ook wat meer uh, vage kennissen. Uh, je komt het veel te veel en veel te vaak tegen. En eigenlijk voel je altijd weer die ongelooflijke machteloosheid. Weten dat je er gewoon niets aan kunt doen. Dat je het moet overlaten aan artsen en dokteren. En hopen dat zij snappen hoe dit op te lossen. Of dat zij een oplossing weten te vinden. Nou, daarvoor is ook het KWF om hen daarbij te helpen op zoek naar oplossingen. En jij kunt er ook bij helpen. Het belangrijkste is dat je gaat doneren via de actiepagina van Rob. Dat is nporadio2.nl slash Rob. Dus nporadio2.nl slash Rob. Een uh, plaat aanvragen kan via de Radio 2-app. Hoe makkelijk wil je het daar nou precies hebben, eigenlijk? Um, even kijken. Nick, ja, die wist ons te vinden via de Radio 2-app. En die nog een plaat waarvan ik dan denk, ja, dat is dat weer erg leuk om te mogen draaien. Een buitenkansje in dat geval. Ella Ella heeft niets te maken met een snoepje, maar gewoon met de uh, Franse Gaal en Ella Fitzgerald. <middels> Frans Gal uh, te gevallen aan uh, de uh, ziekte waar we tegen vechten uh, deze, deze week. Volgens mij ook wel. Uh, hoe dan ook, sis, uh, uh, helaas niet meer. Frans Gal en uh, Elle, Ella, oftewel Ella Fitzgerald. En ook dat is een probleem. Um, nou, ik zit mijn ogen uit te kijken hier in uh, de studio van Omer Rob. Uh, ik heb begrepen dat uh, alle jocks van uh, NPO Radio 2 morgen ook hier allemaal aanwezig zijn. Nou, dat, uh, dat wordt lachen hier in de straat natuurlijk. Uh, vanaf zes uh, uur vanmorgen de, de, de ochtendshift al meteen uh, binnen. En uh, voor die tijd mag ik dan hier alvast uh, een beetje ja, iedereen uh, wakker maken. Wakker houden vooral, dat is het allerbelangrijkste. En uh, dat kun je doen door plaat aan te vragen waarbij jij zoiets zegt van... oké, okay, nou lukt het me makkelijker om gewoon even lekker wakker te blijven. Stuur ze gewoon door via de Radio 2 -app. Dat is toch echt wel het allermakkelijkste aller heb ik me laten vertellen. Uh, en ja, de Radio 2-app is uh, vrij eenvoudig uh, te vinden. Nou, zit ik even mezelf helemaal de blubber te zoeken. Oh ja, Rob Dame. Die zei: uh, Hoi Rick, lekker begin met die gitaren van uh, Status Quo. Uh, mensen moeten toch wakker blijven en vooral in action komen. Dat is het uh, belangrijkste voor hem. Of ik dan in dat geval action van de suite zou willen draaien. Oh, ja. had gekund natuurlijk. Had gekund. Maar een lichte eigenwijsheid maakte zich voor mij meester. Uiteindelijk ben ik toch met deze uitgekomen, want ja, het belangrijkste is dat we met z'n allen blijven ademhalen. Ja, okay, laat iemand weten, hoi Rob. Dat mensen nu al het verschil niet horen tussen het opstanders en mijzelf, ik vind het heel bijzonder. Dit is de Suite. De, nacht, hè? de NPO Radio 2 Collecteweek. Ja. Love is like oxygen. Lekker aangevraagd. Een beetje bijgestuurd door mij. Maar die eigen wijsheid, die pak ik graag mee. <laughs> vind ik geen probleem. Overigens iemand laat weten, hey Rick, welkom terug op de radio, man. Ah, eh, op FM dan, hè. Ik ga even zitten voor toetertijd. tijd. Nou, dat is lang geleden, <laughs> dat stier terug. Oh, sommige dingen blijven je echt achtervolgen. Uh, maar wel leuk om je erbij te hebben. Uh, dankjewel. En mocht je nog leuke plaatjes hebben, tunne, laat het even weten. Want uh, ja, wij leven van jullie platen. Uh, aan de telefoon, Jos. Jos, goedemorgen juist is het. Goeienacht. Ja, goedemorgen. Ja. Ik ben Jos en ook in, Francis. Ook in die auto, hè? Ja, perfect. Ja, uh, waar, waar kom je vandaan? Uh, we zijn vanavond naar uitvoering van de stormruiter in uh, Leeuwarden geweest. De culturele hoofdstad van uh, Friesland, yes. Nederland, wat is het ondertussen? Van, uh, van Europa. Van Europa, ja, hè? dat was het ja, dat was steeds gekker met Leeuwarden. En nou weer ja, onder, onderweg naar huis. Ja, we zijn nu op weg naar huis, we moeten een half uurtje rijden en dan uh, kruipen we lekker in bed. Ja, hoe laat was het afgelopen dan daar in Leeuwarden? Uh, een half uurtje, drie keer later dan, uh, dan gepland. En nog een half uurtje op de parkeerplaats uh, bivakeren en toen, uh, toen terug. <laughs> In alle donkerte dan zeggen uh, op de parkeerplaats, dan uh, doet mijn vermoeden dat je meteen nu gaat aanvragen... Meet Love Paradise met een dashboard, lijkt het, of niet? Uh, ja, dat was wel iets wat bij ons opkwam, maar ja. Uh, ja, het nummer wat we hebben aangevraagd, uh, hebben we net ja. iets meer. Oké, okay, hold your horses. Um, het is even belangrijk om te weten uh, wat jouw drijfveer is om uh, platen aan te vragen. Um, uh, want we zijn natuurlijk bezig met de, K uh, de KWF Collecte Week op uh, NPO Radio 2. Ja. Um, is het ook iets wat, uh, wat jou bezighoudt? Nou, het heeft, ons, uh, het heeft ons ook geraakt. Mijn, uh, mijn partner Francis die, uh, die heeft te laat ook uh, kanker gehad. Mm -hmm. En uh, ja, het was een, uh, een, een, een zware tijd uh, samen en het nummer wat uh, zo meteen gedragen wordt, was wel een van onze nummers waar we ons aan vast konden houden. Ja, um, uh, is, is uh, je partner dan nu schoonverklaard of...? Uh... Uh, nog niet. Nog niet. Dus dat blijft nee, dat, iedere keer ja, toch een soort van... Nee, gaan twee jaartjes uh, overeen. Oké, okay. dus je, je, die angst uh, hou je altijd, maar je moet wel door blijven leven... en proberen leuke dingen te doen. Dat is, uh, dat is op zich af en toe wel lastig, of niet? Uh, ja, het zijn uh, cliché-uitspraken, maar ze zijn uh, absoluut waar. Ja, en uh, dan, dan heb je een liedje waar jullie je dan uh, verschrikkelijk aan vasthouden. <laughs> uh, aan uh, holdronnen. <laughs> uh, en uh, ja, die willen jullie graag horen dan, begrijp ik, hè? Ja, absoluut, absoluut. Welkom mag ik voor je draaien? Uh, hold on, Santana.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 A Song. heerlijk. De NPO Radio 2 Collecte Week. Ja, ik zit even te kijken, maar uh, ik zie dat Astrid de Jong, u weet al, de nachtzuster, uh, die zit ook gewoon nog uh, lekker wakker te wezen en uh, die stuurt mij een, uh, een foto terwijl ze zitten kijken. En uh, inderdaad, ik uh, word gewoon hier gefilmd en dat wordt uh, direct gestreamd. En uh, dat was bij Caroline, was dat uh, allemaal nog uh, tamelijk uh, in één beeld te vangen. Ik heb het idee dat je bij mij gewoon zeg maar de lens eens moest zetten. Maar goed, um, aan de telefoon hebben wij... Hallo Betty. Kees. Kees. Ja, je Kees reageert niet meteen uit Brazilië. Op, uh, op... Juist, jij geeft nu meteen ook aan wat het probleem is. Uh, want je reageert niet meteen en dat heeft alles mee te maken met het feit dat, uh, dat jij daar in Brazilië zit. Wat doe je in Brazilië helemaal? En luister naar Radio 2. Ja. Ja, voor de liefde, hè. Voor de liefde. Mijn vrouw is Braziliaanse. Dus ik ben vier jaar geleden naar Brazilië vertrokken. Oké. Okay. En uh, ik moet zeggen, het weer is beter. Ja. Maar als je kijkt naar wat is een goed georganiseerd land, dan is het natuurlijk Nederland. Ja, maar ik vind dus het af en toe wel. Ik luister graag naar de radio 2 als ik aan het koken ben s'avonds. Oké. Okay. Uh, hoe laat is het nu dan bij jullie? Ah, half tien. Oké. Okay. Lekker laten eten, hè. Dat is ook weer zo'n typisch laat. Braziliaans. Heerlijk. Ja ja Maar wat ik altijd leuk vind van, van dat soort werelden is... is uh, ik hou van chaos, van ontregeling... van uh, dingen die niet kloppen. En, uh, maar jij hebt dan, als je dus in, in Brazilië zit... de hang naar de georganiseerdheid van Nederland. Man! Ja, joh, je hebt gaten in de wegen. Als je de bureaucratie... je wordt er helemaal dol van. Ja. Je gaat ergens niet toe. Je denkt dat je alle papieren hebt. Nee, nee, nee. Je moet nog een uh, extra verklaring hebben. Dus je uh, hoort hem door van. Ja? Maar yo, voor het weer en de barbecue moet je echt hier zijn. En waar zit je precies in Brazilië? Want uh, het is een groot land? Uh, São Paulo. São Paulo. Oh, Oké. Okay. Uh, en uh, dat is, ja, het is ook aangenaam natuurlijk. Buitengewoon aangenaam. Uh, is er überhaupt wel eens een dag regen daar? Of, uh ja Het regent hier ook dat. Kijk, het is nu winter hier. Ja. Dus dan is het uh, winter weer. Hier dan met dikke jassen, want het is uh, 16 graden. Ja. ja, ik kom zelf heel veel in Spanje. Nou, dat, is, dat is op zich ook lachen. Uh, want als ik in Spanje kom, dan uh, en het is winter, ik kom uh, daar met enige regelmaat. En dan kom bijvoorbeeld in februari. Dan loop ik alleen mijn korte broek, weet je wel. Echt als een toerist. En die Spanjaarden hebben ze niet ja, van. Jo, doe even lekker normaal. Doe even gewoon normale kleren aan. Je valt in ja, kou. Dus, dus, als, je, als je 10, 15 graden is, dan denken die mensen echt van: joh, het gaat sneeuwen en alles. Dat gebeurt niet. Het is gewoon echt. Ja, wij denken: het is wel een lekker lekker dagje. In de zon is het warm, achter glas, prima. Maar de kun kunnen heel, heel slecht tegen kou. Ja, nou goed. Dus, dus, um, de, NPO Radio 2 helpt je op de moeilijke momenten er dwars doorheen. Um, maar heb jij ook iets met de, de actie waar we mee bezig zijn? Met de KWF Collecteweek? Week. Nee, ik, ik hoor het. Ik, ik steun het warm, want we hebben als familieleden die ook zeg maar, met, met kanker te maken hebben. Mm -hmm. tante met een tante die niet aan het herstellen is van, de ziekte, is verschrikkelijk. Dus ik, ik draag een heel warm hart toe. En, maar ik heb er geen, geen directe band mee op dit moment. Nou, wees blij. Wees blij. Ik bedoel, en, en houd dat vooral ook zo. Misschien helpt de zon en het mooie weer er vaak goed bij. Um, maar er is wel een plaat die je graag, graag zou willen horen. Waarom wil die plaat horen? Nou, ik heb uh, constant ruzie met mijn schoonmoeder over wat we voor muziek draaien als we aan het koken zijn. Ja. En ze spreekt geen woord, Engels. Ja, yes en nee. Yes en no, dat is een beetje alles. Yes. En, maar ze ziet dat hartstikke leuk mee met allerlei platen en zo. Ja. En toen hoorde ze een keertje van Manno Negra, hartstikke leuke muziek. Ja, ja, dit vind ik uh, een leuke plaat. Nou, weet je wat, ik ga proberen hem aan te vragen uh, voor je. Oké, okay, dus is zien. Ik 10,5 ja, King Kong maand had ik hem heel lang niet meer gehoord. Het is een omweg, hè, duizenden kilometers omweg, maar uiteindelijk komt hij weer terug in Brazilië met uh, een soort van boemerang-effect. Maar hij is voor je schoonmoeder, ik, zeg, uh, ik doe in zijn heel voor je, want het is 1 minuut 55 en dan is het liedje weer voorbij. Hé, hey, super tof, hartstikke gaaf, man. Goed aan je schoonmoeder, Dankjewel. hè? Hoi. Hoi. Hey, ik zal het doen, doei. Buzzing in my head, head like a boombah. Listen to the beat, beat of a song. I'm buzzing in my head, my head like a boombah. Twist I'm turn to the boogie, like won't be flawed. It's all about the soul, while having fun. I sing my song and I'm a rockin', I'm burning up with a put-a-sweater on. Beat, beat, beat of a song, song you're buzzing in my head, head, head like a boombah. Listen to beat, the beat, beat, beat, beat of a song, song you're buzzing in my head. Twist I'm trusted to the boogie, like Twist I'm trusted to the boogie, mm. light. So, like, <laughs> like Sweet and drugs, to do the boogie like King I wow. beat up a, a song, song buzzing in my head, my head like a bomb. I'ma listen to the beat. a beat up a song, song a buzzing in my head, my head like a Don't about the soul, one habit club I sing my song and I'm a rocker Burning up with a blue ice To the beat, a beat of the song, song Burnt in my head, head like a bomb down Listen to the beat, beat of the song, song in my head, head like a bomb dog Beat, beat of the song, in my head, my head like a Dat vinden ik dit jongens dan weer leuk. En voor je het weet is de plaat weer voorbij. En dan kunnen ze weer babbelen op de radio. Uh, nou, Marlon Negra hoorde je in uh, King Kong 5. Ik uh, krijg nu ook een uh, WhatsAppje binnen van mijn eigen meisje. Uh, die zit ook te luisteren naar uh, de NPO Radio 2 Week. En uh, die heeft zoiets van... Hé, hey. <laughs> hij heeft weer op de radio. Uh, hij, hij heeft weer werk. Dus uh, is leuk, schat. Maar ze wil graag meekijken. Uh, nu wordt het bijna gênant door te zeggen... Lieve schat, uh, je kunt gewoon naar uh, NPO. Weet je wel, daar uh, hebben ze zo'n prachtige app voor. Dan ga je naar radio. En uh, dan staat er een cameraatje bij. En dan klik je op en dan... Dan zie je mij. Tadaa. Dus uh, dat even. Um, en voor al die mensen die dit ook willen doen... Uh, wees welkom. Je bent uh, ook uh, via de, de videostream... Van harte welkom om even mee te kijken. En uh, je plaat aan te vragen, hè, dat is ook leuk. Uh, via de Radio 2-app. Zo moeilijk moet het allemaal niet zijn. Laat ons weten welke platen je graag wilt horen. En met een beetje geluk. Draaien we die ook gewoon op de radio. Uh, dit komt gewoon uit Nederland. ja, uh, dat zou zo'n tekst kunnen zijn... Die je zou kunnen uitkramen op het moment dat je slechte nieuws hoort. Maar, laten we het vrolijk bekijken vooral. Dit is Skik bij NPO Radio 2. Hoe kan dat nou? Het was vinden wegen nog wel harder. Het was liggen nog wel skier Toen kon je nog wel naar buiten. Toen is het zo gezien. Zal nog aan de pomp? En ook misschien nog goed vast. Nu ben er net een weekje verder. En dan weet je, is de koel daar Is de middag nog wel leuk? Maar tegen de andere, de duistere, daar is het weer nooit gebeurd. Dus stond ik niet waar te kijken. Maar word ik al durven verrast? Was dat niet meer zo? Muziekliefhebbers. We horen uh, een grote mate van uh, Beatles hierin. Ja. Maar heeft hij heeft zich duidelijk willen laten inspireren. Kijk. Hoe kan dat nou? Bij NPO Radio 2. Dit is de NPO Radio 2 Collecte -week. Collect -e Week. Ja, je zit er middenin En uh, leuk dat je ons laat weten welke plaatje je graag wilt horen. Om je de nacht door te slepen. Mijn naam is Rick van Veldhuis. Tot 4 uur houdt dat met jou vol. En uh, daarna gaat het gewoon door. onvertroten verder. En uh, nogmaals. Uh, we komen vanuit Almere, uh, zeg maar uh, in de capital van Rob Stenders. En uh, in de kapitale villa van Stenders. En uh, morgen komen alle programma's ook hier vandaan. Dus het wordt hier alleen maar gezellig in Almere. En jij dacht dat er niks te doen was. Uh, aan de telefoon. Even kijken, u had het weer. Karel, hè? Of niet. Ja, Karel, goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Karel, ben jij zo laat nog aan het gaan doen? Alblieft. Wat je aan het doen bent zo laat. Over? Ik ben aan het doen. Ik ben aan het uh, rijden. Rijden? Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja, dat, is, dat vermoed ik al. Ik kan me niet <laughs> voorstellen dat je voor je lol een beetje zo s'nachts aan het rondrijden bent. Dus er zal een doel achter zitten. Um, en ik, ik blijf me dan vaak afvragen: waarom moeten vrachtwagens s'nachts rijden? Omdat het overdag niet te doen is? Nou, nee, dat is uh, voor post en hel. Ja, goed. En overdag uh, kun je die leveringen niet doen. Maar overdag moeten die geleverd worden bij de klanten. Oké, okay, dus jij doet de pakjes, alle dingen die besteld ik zijn? Doe de, ik doe de pakjes, ja. Oké, okay, dus bakken vol met bol.com en dat soort dingen? Ja. Ja, en dan gaat het allemaal rond door, door Nederland en dat doe jij en, en dan zit je in de auto. Waar rij je momenteel? Ik rijd momenteel op de A1. De A1? Kom op de A1, dus kom vanaf komt Engel, uh, vanaf zo zogezegd. Oké, okay. uh, daar kom je duidelijk niet vandaan, maar uh, je moet daar wel naartoe. En, um, je nee, stelt... ik ben er geweest, ik ga nu terug naar Limburg. Dus, uh... nou, dat vermoeden had ik al. <laughs> dat, is raar, Karel, maar dat landde bij mij al vrij snel, kan ik je vertellen. Um, overigens uh, uh, ken ik hele leuke liedjes van, uh, uh, vanuit Limburg. Um, het zit ineens te denken aan Rowan Hesse, auto, vliegtuig, boot en trein. Uh, vind ik het toch steeds zo'n mooi liedje uh, uit het Limburg? Of uh, heb je helemaal niks met Rowan Hesse? Oh jawel, ik vind het ook best wel mooi. Ja, misschien dat ik zo meteen even kan draaien, zo, uit die losse pols. Um, maar je had een reden om een plaat aan te vragen, Karel. Ja, dat is eigenlijk, uh, jullie zijn met uh, de kankerbestrijding en zoiets bezig. En uh, in mijn schoon is het zeven, uh, zeven jaar geleden jaar geleden gestorven aan longkanker. Ja. En uh, een paar jaar daarvoor is mijn schoonvader overleden aan longkanker. Precies dezelfde vorm. Mm -hmm. En uh, ja, mijn schoonzus was eigenlijk uh, helemaal gek van YouTube. toe. Ja. En uh, uh, een schoonzus, ik bedoel, ik ken, ik ken heel veel mensen die uh, zeg maar in relatie tot hun schoonfamilie niet altijd uh, in optimale zin met elkaar kunnen samenleven. Maar deze had volgens mij wel een uh, belangrijk plekje in je leven. Ja, ja, ja, behoorlijk zelf. Uh, zelf uh, ik heb hele uh, goede schoonhouders gehad en uh, met schoonzus hebben we heel goed mee verstaan en alles. Dus, uh... ja. En dan ga je mensen missen, uh, dadelijk ook weer als de dagen weer korter worden en uh, de decembermaand zich gaat melden, dan krijg je dat soort dingen. Zeven jaar geleden alweer. Gaat hard, hè? Ja, het gaat heel erg hard. Ja. Dus, uh... Uh, welke plaat uh, voelt zij heel erg leuk en vind jij uh, toepasselijk bij haar? Ik vind het eigenlijk toepassen bij haar, dat is without or without you. With or without you of zoiets. Ja, ik vind het goed. trek Het allemaal goed, joh. Het is geen enkel probleem. Is er nog een speciale reden dat, dat zij dat die plaat heel vaak opzetten? Of uh, een diepere laag? Nee, die... dat niet. Uh, ze was gewoon helemaal gek van jou toe. En uh, bono, ze had zelfs een uh, bono geno geno genoemd. Dus uh, dat is genoeg. Oké, okay, dat zegt ze inderdaad voldoende. Hé, hey, dankjewel Karel. En uh, hou me tussen die lijntjes en die welbekende glimmende kant boven. Hè. Tot zover uh, hey, de chauffeursretoriek. Heel, heel. Hoi, hoi. Dankjewel. Hoi. hoi, toe nu bij NPO Radio 2. See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Slide of hand and twist of face on a bed of Can I wait without you? thumbs Met zijn wals, hè? Het was zo lekker weg dit. Als ik. is van Karel hè. Ah, Limburg. Zeker. Auto vliegtuig, tren en bot. Bot. En dan ongetwijfeld zal de Limburg dan zeggen: nee, dat spreek je echt helemaal verkeerd uit. Uh, daar ben ik zelf wel heel erg van bewust. Um, ja, ik zit even te kijken of er nog wat dat leuke liedjes zijn die zo heren daar binnenkomen. Blijft dat vooral doorsturen via de Radio 2-app. En anders is er altijd nog wel een, een SMS-manier. Of uh, weet je, anders pak je mijn eigen telefoon. Mocht je mijn telefoonnummer kennen, dat is ook goed. Ik uh, vind het allemaal geen probleem, maar uh, laat iets van je horen. Laat ook even weten welke plaatje je graag wilt horen tijdens deze NPO Radio 2-nacht. Waarbij we dus nog steeds geld collecteren. Want dat is het allerbelangrijkste: doneren en af en toe weer plaatjes draaien. Zoals, um, even kijken. Deze kreeg ik net binnen van uh, Bert. Die zegt, ik zit net op YouTube. Uh, ik heb het uh, Pieter Fox gezien met Shuttle Dein Spec. Uh, maar die hebben we dus even geprobeerd uh, in het grote machtige apparaat hier te kanalen, maar dat ging niet. Dus, ja, dat was even lastig. Uh, maar gelukkig heeft Pieter Fox nog meer leuke liedjes. Ik uh, blijf dit nog steeds een van de allerleukste Duitse liedjes vinden. Naast natuurlijk Ich bin wie du, van Marianne ja. Rosenberg. Ja, bro. ik heb zo mijn voorkeur. Dat is niet echt mijn favoriete taal, maar ah, hier kan ik wel van genieten. Haus am See, Peter Piedafuckstuk. Hier ben ik geboren und laufe durch die straßen. Ken die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ik muss mal weg, ken jede taube hier Namen. Daumen raus, ik warte auf ne schicke Frau mit schnellem wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein.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 Kinder, meine Frau ist schön, mm, alle kommen vorbei. Ich brauch nie rauszugehen. Traum gesehen, ist Haus an See Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 is gonna Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Habt tauge ooren, weißen bart en sitz im garten. Meine 100 enkel spielen auf dem rasen. Wenn ik zo daran denke, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Oh man, ik moet me inhouden hier. Ik moet me ongelooflijk inhouden. Deze hele week. De NPO Radio 2 Collector Week. Ja, ik zit in het huis van Rot natuurlijk. En Rob wil slapen. Rob is er een beetje klaar mee. Iedereen probeert Rob heel langzaam richting zijn bed te duwen. Rob, ga nou slapen. Jo, jo, jo, jo. Uiteindelijk ligt hij nu. En iedereen is nu bang dat omdat ik zo uh, luid ben. Uh, niet alleen uh, met de muziek die ik uh, snoeihard wil afdraaien. Maar ook uh, zelf nogal luid praat. Dat Rob helemaal niet aan zijn slaap toekomt. En morgen moet u nog een originele stenders en Van enkel doen, dus dat wordt nog een dingetje, denk ik. Ik uh, heb het idee dat Van Enkel hem daar zwaar doorheen moet trekken, dat uh, zit er een dik in. Aan de telefoon hebben wij, eens even kijken, dat is dat alweer, met oh Roland. Roland, goedemorgen. Goedemorgen Rick. Goedemorgen, ben je nog zo laat het doen dan? Ik ben uh, gewoon aan het uh, truckeren, om het zo te noemen. Ook al in die truck? Ja, joh, er zijn er alleen maar s'nachtschauffeurs, Dat moet jij trouwens gewoon weten. <laughs> ja, ik heb een verleden waarbij ik uh, zeg maar bij de chauffeurs nogal. Uh, uh, laat ik zo zeggen. Uh, goede gevoelens heb nagelaten. Heb ik het idee hoor, Stek? Ja, uh, zeker weten. Het was altijd leuk om naar jou te luisteren uh, in de nacht natuurlijk. Hè? Maar ja. ook helaas, vervlogen uh, tijden. Hé, hey, maar je zit nu bij die andere zender. en dat is ook leuk. Dus ik neem je gewoon mee. Ja. Maakt niet meer uit. Ja, ja. Ik bedoel, uh, wat, wat luister je zelf? NPO Radio 2 veel? Of niet? Ik luister eigenlijk alleen nog maar Radio 2, dus... Uh... Nou, kijk aan, Ik, uh... ik ben niet zonder ja. reden hier. Ik ben niet zonder reden hier. Het is... Uh, het, is uh, het is gewoon... Uh, het, ho het hoort er zo te zijn. Het is man to be, zou de Engelsman zeggen. Hé, hey, um, ja. wat, wat voor leuke liedjes kan ik voor jou draaien? En uh, kan ik nog een beetje dealen met je, of niet? Uh, nou ja, ik, ik zat zelf te denken aan uh, The Shell Must go on van Queen. Ja, dat vind je mooi, hè? Dat vind ik een heel goeie. Ja. Je hebt, je hebt, je hebt geen uh, next best of zo Dat je zegt van nou, die vind ik ook leuk. Uh, ja, nee, eigenlijk is alles van Queen wel goed. Ja, dat snap ik. Maar goed, maar goed, er zijn zoveel mooie en goede nummers gemaakt in het verleden. Ook de andere bands en zangers en zangeressen, he, noem ik nog op. Ja. Dus uh, voor mij is de keuze heel moeilijk altijd. Ja. Ben je van de nieuwe Queen of ben je van de oude Queen? Dus uh, de jaren 70 Queen of ben je van de meer toch jaren tachtig, negentig Queen? Ja, uh, uh, ik vind. Ik vind ja, daar kan ik eigenlijk geen verschil in maken, want ik vind de Oude Queen ook goed. Hè? Uh, met uh, little, uh, Crazy Little Think op of, of weet ik veel wat, ja. weet je ja, wel. Dus, <laughs> uh... Nou, weet je wat? Ik mat je gewoon. Uh, jij wil graag deze plaat horen, laat ik er niet al te moeilijk over doen. Ik heb nog maar 2,5 ja. minuten, dus eh. Uh, ja, ben je tijd, hè? <laughs> ja, alsjeblieft, ik word achtervolgd op eigen gevreden. Och, we gaan nu serieuze truckers toeteren. Oh, dat wordt een hel van de 1 januari. Hey, je hebt veel plezier, hè? Hoi. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know. Right behind the curtain De Collecte Bonanza. NBO Radio 2. Rick van Veldhuizen. Rick van Veldhuizen. Ik vind het leuk om hier de nacht door te trekken. En uh, het is mijn uh, eerste ervaring met de NPO Radio 2. Wel leuk. Uh, ik zei het al het vorige uur. Uh, vanaf 1 januari officieel uh, dien ik mij uh, te melden aan de poorten van NPO Radio 2. Toegelaten. Toen word ik een pasje. Alles door en aan. Een pet op. En uh, uniform. Ik ken het allemaal wel. En dan word je toegelaten. En dan, dan mag je je ding doen gaan doen hier. Uh, maar uh, op Stenner staat bij zichzelf. Weet je wat? Laat ik de hele meuters voor zijn. En hem uh, proberen uit te nodigen. Dus ik met die routebeschrijving hier door... Almere heen. Nou, ik heb echt het gevoel dat ik een soort van uh, ja, ontdekkingsreiziger ben. Dat, ik, uh, dat we weer teruggaan naar uh, 1492, toen Columbus nog Amerika ontdekte. Weet je, dat gevoel heb je. Via allerlei kriskras tussen kom je uiteindelijk uit waar uh, Rob zit. En in zijn huis heerst nog leven. Tenminste, Nina en ik en nog een paar mensen die hier en rondlopen. Maar Rob slaapt op een zachtje wilden. doen. Um, aan de telefoon, Jan Jelle. Jan Jelle, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker nog zo in deze nacht. Heb je ook een stuur in je ja, hand teken. of heb je gewoon een biertje in je hand? Ik heb hem net geparkeerd op de zaak. Oh, je bent er klaar mee voor vandaag? Ik ben er klaar mee. Het is dus, euh, mooi geweest. Uh, vanwaar de late rit? Uh, moest er nog even eentje afgehandeld worden of is dat normaal bij jullie? Ja, wij uh, rijden 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hè? Dus, uh... ja. wat doet dat met het met het seksleven eigenlijk bij jou? Ja, dat lijkt er wel onder, ja. Helaas. Ja, ja krijg je wel eens klachten vanuit huis? Of, uh, of moet je van tevoren bellen? Dat ze dan zeggen van, nou wacht even, dan uh, zorg ik dat de boel weer opgeruimd is hier. En dan kun je komen? Of, uh, hoe, hoe ja, of het, dat, uh, ik stuur meestal een appje een uurtje van tevoren, <laughs> ja. Je moet soms een keer by surprise komen, dat is altijd leuk. Uh, ja. maar, maar, maar, je, maar je weet nooit wanneer je klaar bent of wel? Nee, nee, nee. Ongeveer wel, hoor. maar uh, dat, ja, het loopt wel eens uit of je bent dat snel. Ja, en uh, wat, wat rij jij? Uh, melk en aanverwante artikelen. En dan uh, hebben we het over het eindproduct of hebben we het over het uh, rauwe product van de koe? Uh, de rauwe melk rijden we veel en ook de, de, de, de room en de wei. En, en waar uh, kom dat jij dat vandaan dan? Ik uh, kom zelf uit Heerenveen. Ja, het vermoeden had ik al. Ja, zeker. Ik krijg meteen dat postmodusiemen gevoel altijd weer. Ja, ja, ja, ja. Hé, oh, ja. hey, Jan Jelle. Uh, ja, Jelle, dan weet je ook weer voldoen. Heb je ook zo'n naam, die achternaam, die eindigt op een A, dan ben je helemaal compleet confries. Nee, helaas. Uh, de Jong. Oh, nee dat is hem niet. Nee, nee, nee dat uh, boersma, niet boersma, dat is allemaal mooier geweest natuurlijk. Uh, Jan Jelle Boersma. Ja. Uh, de Jong, Jan Jelle de Jong, wel leuk. Uh, jee, jee, je. um, Vertel eens even, uh, de plaat die jij wil aanvragen, wat heb je ermee en om welke reden moeten we die draaien? Nou, uh, de Hurt van Johnny Cash, dat is een uh, per, ja, perfecte plaat, die, uh, die past hier heel goed bij. Dus, ja. Het is niet zo dat je zelf week. ook uh, gehoord bent door uh, datgene waar wij ons mee bezighouden. Dus nee, nee op, maar nee. wel in de familie en uh, de kennissenkring. En, uh, ja. nou, Johnny Cash, juist ja, ja. um, ja, zoals uh, Matthijs uh, van Nieuwkerk zou zeggen... hij stond met dit liedje al met één been in het graf. Uh, ja. ma maakte deze plaat. Uh, ik heb wel laten vertellen dat hij dit ergens op zijn... Uh, zijn, zijn, zijn, zijn ja, wat is engels amerikaan noemen dat een porch... Uh, zeg maar op zijn veranda. Z'n veranda, daar uh, zat hij... Uh, en tokkelend. tenminste, dat is wat ik heb begrepen. En uiteindelijk hebben mensen daar uh, allerlei orkestraties omheen gemaakt. Echt uh, fantastisch. En het blijft ja. een liedje dat je eens in ja. de zoveel tijd even moet draaien. En dan je beseffen dat, dat deze man echt helemaal aan het einde van zijn Latijn was... en dan toch nog dit liedje eruit persen. Ik ja, prachtig, Ik vind dat het zo mooi. een prachtig liedje, ja. nou, Jij mag je radio wel hard zetten, ik mag er niet wat ropslaan. Uh, ja...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 And you could Oh wat een schoonheid is dit, echt heerlijk. Mooi, liedje. Uh, Johnny Cash met gevoel, met ontzettend veel gevoel, wat wil je? Maak je ook wel een beetje melodramatisch. Tijd voor een beetje actie, tijd om een beetje wakker te worden. En om het gevoel te hebben dat je nog een klein beetje leeft, dat je de dag door kan. Mocht je ondertussen nog plaatjes willen aanvragen, laat je niet doorbetuigd. en pak daarvoor de Radio 2-app. De kans en die mogelijkheid ligt daar. Jij maakt me ook weer rijker met jouw muziek. Wat dacht je van deze? Gewoon lekker uit Nederland. Do I ever Here's Kensington. Kensington! You. And now you do what they told ya. Now you do what they told ya. You. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. I'm under, under control. Against the machine tien jaar geleden uh, had ik nog ook een uh, nachtprogramma, weliswaar bij een, uh, een andere organisatie. Uh, daar liepen ze nogal vrij strak aan de, de leiband. En uh, ik wilde ze als laatste plaat deze meegeven uh, in de ijdele hoop dat er dan daarna wel een hoop zou veranderen. Uh... Dat viel best wel mee eigenlijk. Uh, misschien uh, dacht ik dat mijn invloed uh, groter zou zijn dan in feite uh, het stationsbelang. En uh, ja gelukkig zijn ze gewoon verder gegaan. En uh, zitten we nou hier bij NPO Radio 2. Uh, voor diegenen die ze afvragen, wie dan? Uh, mijn naam is Rick van Veldhuizen. En uh, mocht je het leuk vinden om uh, mij te verrijken met al die uh, leuke plaatjes... dan uh, moet je ze vooral blijven doorsturen via de Radio uh, 2-app... En dan komen ze vanzelf hier en dan ja, draaien ze. Um, nou heb ik een hele hoop bakherrie gedraaid. Een hele bakherrie eigenlijk. Um, en ik zat even te kijken of er meer iets van nu bij was. Uh, het is wel even zoeken, want s'nachts uh, houden we wel van dik met planken. Uh, maar Ruben kwam met een uh, liedje. Uh, Weliswaar is hij niet te bereiken, dus uh, misschien ligt hij al te slapen. Uh, maar mocht hij hier liggen te slapen en heeft hij de radio aan dan uh, slaapt hij er misschien beter op. Uh, hij wilde graag Drake horen. Hier is uh, Nice for What. I wanna know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on. I keep you back in. How can I explain myself? Louisiana shit. Murder on the beat. Yeah. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your motherfucking roll on I don't shorty and she doesn't want no slow song Had a man last year, life goes on Haven't let the thing loose, girl, it's so long You been inside, know you like to lay low I've been people, what you bring to the table Working hard, girl, everything paid for First, last phone bill, car, no cable With your phone, out. got it Phone out, snapping like you Fabo And you're showing no, off, but it's alright And you're showing no, off, but it's alright But it's short sure life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 Nederland heeft een uh, hard liefde verhouding met de Drake, nice for what? Als hij in Nederland komt, dan uh, hangt hij waarschijnlijk net iets te vaak... Uh, bij de boeldok rond en uh, komt dan uh, uiteindelijk in de problemen. Want dan moet hij optreden en dan is hij zo van het, van het padje af... dat hij gewoon uh, concerten moet afzeggen en dan uh, daags erna... dan uh, komen de mensen niet eens meer opdagen omdat ze boos op Drake break zijn. Want het was er zoveelste keer en uh, tegelijkertijd zag ik een tijdje terug... hoe hij uh, zich dan weer inzette op een goed moment... dat een meisje die in het ziekenhuis ligt... ook uh, volgens mij het uh, aan de ziekte waar we met z'n allen tegen vechten. Uh, en zei van, weet je, uh, ik zou het heel erg tof vinden... Uh, als ik hier nu zo het ziekenhuis hier ligt... Om, om gewoon een keer Drake tegen te komen. dat zou dat tof zijn? Wat zou dat mijn tijd hier uh, makkelijker maken in het ziekenhuis? En zo waar, uh, de, de, de deur ging open van uh, haar, haar kamertje uh, in het ziekenhuis. En wie stond daar? Uh, ze stond uh, wat ongelooflijk te kijken. Maar Drake, yep, en uh, hij deed het wel gewoon. En uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat werd uh, bijzonder gewaardeerd door, door heel veel mensen, uh, kan ik je vertellen. Um, het is uh, twee minuten voor half uh, vier op NPO Radio 2. Uh, we hebben flink van dik met planken gedaan. Uh, zojuist ook een, een, een stevig Drake. Ik zeg, uh, wat mij betreft de hoogste tijd om even een luchtig Niemandalletje te draaien. Kent iemand dit liedje nog? Dit gaat over een hond... De hond van Paul McCartney. Ja, u hoort hem alleen aan de linkerkant op dit moment. Rechts hoort u de presentator nog. En Links voel ik hem nog even moeiteloos aan. Maar na verloop van tijd komt de orkestratie ook aan de andere kant terecht. En de zang gaat alle kanten op. Hier is Marv van Magier. Marv spend my days in conversation. Please remember me. Marv van love? I do. of uh, Nina, zegt het je wat? Nee, hè? nee dat is uh, Too Far Gone. Ik uh, denk dat Stenders wel zoiets heeft van... Uh, die uh, gaat waarschijnlijk met de vlag en de wimpel erachteraan. Uh, maar dit is, zo, uh, ja, dit is zo Beatles. Dit is uh, van het uh, Witte Album. Uh, voor al die Beatles-fans... Uh, een van de, de belangrijkste albums die ze ooit hebben gemaakt. Heerlijk, Marvel My Dear. Deze hele week zet Radio 2 zich in... voor KWF-kankerbestrijding... tijdens de NPO Radio 2 Collecte Week. Erik, goedemorgen. Is Erik erover niet? Nee, is hij weg? Hij is gone! Erik is weg! Uh, kunnen we hem nog een keer bellen of is hij uh, definitief? Uh, we gaan, nee, ja, we gaan het toch proberen. proberen. Uh, Erik uh, staat erbij, is uh, Erik de pantaloni trucker uh, Ik denk dat hij uh, in dat geval broeken rondbrengt. Pantaloni terug, nee. Uh, Volledig stilte. Ah, dat is jammer, dat is jammer. Ik ben altijd wel benieuwd wat de diepere reden en de diepere gedachte is... achter een plaat die men aanvraagt. Um, ja, be my number two, daar kan ik mijn gedachten vrij op loslaten. Maar er heeft vrij weinig zin om dat op de radio te vertellen. Maar uh, zou je mij alsjeblieft mijn nummer twee willen zijn? Dus, uh, de vraag die gesteld wordt door Joe Jackson. Ja, en als je dat wil, in het verband wil brengen met de actieweek... en de, problemen die, de problematiek die daar omheen heerst... Dan zou je bijna denken, zag hij daar iets mee hebben bedoeld? We zullen het nooit weten, want eerlijk is helaas niet te bereiken. Maar wat een mooi liedje. Dit is Joe Jackson. Won't you be my number two? Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left out. What you get is what you see Is it worth the energy I leave it up to? Be my Mooi. Gewoon omdat hij prachtig is. Dankjewel voor het draaien. Je maakt me er ook erg blij mee, kan ik je vertellen. Ik heb het album zelf tenzij uh, nog gekocht. In de tijd dat ik nog, uh, volgens mij, een krantenwijk. En uh, gaf voor mijn geld nog uit de nuttige zaken. Uh, onder andere een, uh, een album van, uh, van Joe Jackson. Uh, Daarna heb ik zelfs nog het concept mogen bijwonen van, van Joe Jackson. Uh, ik weet niet of je er ooit een keer bij bent geweest... maar je mag niet meezingen met Joe. Dat vindt hij niet leuk, vindt hij niet fijn. Uh, was het tamelijk eigenwijs toen. Ik weet niet of hij ondertussen een beetje heeft bijgeleerd. Maar het was wel een beetje een deceptie. Je kwam daar en je kende al die liedjes. Je was helemaal prepared. Alle teksten zaten in je hoofd... En je wilde alles meezingen. En iedere keer als wij dreigden überhaupt iets in te zetten dan stopte hij gewoon. Dan liet hij het gewoon doorgaan en dan pingelde hij verder. En dat is hij: nou ben je klaar met zingen? Nou dan ga ik nu verder met zingen weet je. Ja, het is een artiest. Dit is de NPO Radio 2 Collecte Week. Ja, en wij treffen daarbij heel veel mensen aan de telefoon. Gelukkig maar. Even kijken. Ik ben altijd weer de draad kwijt. Dat is op zich ook wel een op zich ook wel gedaan Nou ik kan gewoon vragen. Hallo mibbie. Hé, hey, Mees. Hey Mees! Ja, nu zie ik het ineens. Terwijl ik het uitsprak. Hey, oh, het is Mees. Hey Mees. Waar kom je vandaan, hè, Mees? Uh, uit uh, Sint-Hooderode, noord Brabant. Ja, dat uh, vermoeden had ik al. <laughs> sint Wat zijn we nog laat wakker, Mees? Die vraag stel ik veel en vaak. Maar ja, het is vaak divers waarom mensen nog zo laat op zijn. Nou, ik ben geen trucker, maar ik zit in de productie. De productie? Van de okay, wat, ik heb wat... een lekkere haakbal voor me leggen. Een lekkere haakbal? Uh, uh, uh, pro... ja. Is dat ook de productie of is dat gewoon wat je tussendoor even Ja, Dat is even lekker pauze nemen. Oké, maar wat produceer jij dan allemaal? Ik heb een uh, elektronica bedrijf, dus uh, voornamelijk printplaatjes en okay. uh, elektrische systemen. Dus draai ik daar naar soldeer? Ja, normaal. <laughs> printplaatje hier, printplaatje daar. En met hoeveel man zit je dan daar in die ruimte? Uh, momenteel met twee, maar overdag uh, man of uh, twintig. Oké, okay, en uh, moet, uh, 24-7 moeten er doorgesoldeerd worden en dan moeten de printplaatjes klaar maar, want Waar zijn ze voor die printplaatjes? Uh, dat gaat van uh, touchscreen monitoren tot uh, MRI-scanners. Oké, okay, divers, divers. Uh, um, en, en moet je dan ook echt uh, iedere keer de nacht doen of mag je in afwisselende diensten? Nee, dat mag afwisselend. Gelukkig. Er um, is een plaat die jij graag zou willen horen, Mees. En um, nou, ja. toch ben ik altijd benieuwd of we omdat we de, natuurlijk de collectieweek hebben de, voor, voor de KBF. Uh, en uh, met de collecte bonanza aanhouden. Uh, ben ik toch heel erg benieuwd, uh, heeft het een speciale reden? Of denk je bij jezelf, nou ik wil gewoon een leuk liedje en uh, ik moet het naar uh, Succes. Ik vond het uh, gewoon een mooie plaat deze. Ja. Ik vind ik het beste van M&M. Dat ja, is ook een legitieme reden hoor. Ik bedoel, ik begrijp het niet verkeerd. Maar misschien dat er een gedachte achter zit. Uh, dit vind je de beste van M&M? Ja. Ja, want uh, waar hebben we het over over? We lose yourself. Look. If you had. One shot one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment but you captured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 did no. you Tot dit luistert. Ik weet niet, tegenwoordig hebben we natuurlijk heel veel andere raps. En deze is toch zo kenmerkend. Ook zo heel erg jaren in negentig. Zo'n zo boze, blanke meneer die uh, gewoon echt uh, alles op de schop wenst te nemen. Ja, en gelijk heeft hij. Af en toe stippen we lekker maar even lekker van jaf te brullen en te bleren. Um, Gitaren links, rechts, onderboven. Ik uh, blijf dat ook altijd hartstikke leuk vinden. Maar het rare ervan is, ik hou nooit van veel van hetzelfde. Ik, ik, ik hou altijd van die grote afwisseling. Dus... Is dit truttig genoeg, of niet? Ja, hè? Dit doet je denken aan een reclame. Ik weet alleen niet meer waar de reclame voor was. Als jij het weet, mag je me helpen via de Radio 2-app. Wat een lekker liedje. Hier is Tom Gable. Baby, I was fading. And baby, I was waiting. For someone out there to save my soul. To love me in the good time. To hold me in the bad times Someone to make me smile anew Who really paints those gray skies blue I was looking for a good life Just looking for a good life A good life And baby I was crying Cause all around was dying Until the day that you came along You opened up those blue skies And now we only get highs I never found a love so strong Just keeps on rolling, it keeps me going on. No, oh, baby, it's a good life. I got you by my side tonight. Baby, it's a good life, and everything is right tonight. Well, I thought I was strong, a fool played. But that is easy now for me to say Cause I'm smiling away Oh baby, baby It's a good life Good life, baby It's a good, good life Alright I found someone To make my whole life new That somebody A Good een ja, uh, Bij mij nooit graag één ding hetzelfde. Graag iedere keer iets anders. Ik, ik hou er zo van. Hij uh, nou, was niet aangevraagd. Kom gewoon even. Schud ik gewoon even uit mijn eigen, eigen mouw. Um, Bram Bram van Wilgenburg. Familie van. Hm? Uh, zou je alsjeblieft van mij. Hey Joe van Willy de Ville willen draaien voor mijn vader. Door dit nummer heeft hij die bijnaam Joe gekregen bijzonder verhaal. Er staat helaas geen nummer bij die we terug kunnen bellen, dus het verhaal zullen we nooit weten. Maar laten we het vooral aftellen. Uno, dos, un, dos, tres. Ja, ora. Escochala Radio. Radio NPO2. Sí. Hola. Barrián Contigo. Balen, balen, balen, balen. Willy de Velder en Hey Joe bij NPO Radio 2. Wat had je door, hè? Hey Joe.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 Hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Ah, uh, see. Well, I'm going down south, way down Mexico, way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Uh uh.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 ...actiepagina al bekeken van Rob. NPO Radio 2.nl Slash Rob. Voor mensen die nog uh, een paar uh, knaken over hebben... ...en zien dat we nou oké... Okay, uh, ...laten we het vooral geven aan het goede doel een keer een biertje laten staan. bijvoorbeeld, uh, zou zomaar kunnen. Uh, laat het ons ook even weten als je gedoneerd hebt. Uh, de Radio 2-app staat tot jouw beschikking. Even kijken wat komt allemaal binnen. Uh, mooie actie van Radio 2. Wij gaan zondag voor ALS zwemmen in de grachten van uh, Amsterdam. Hey Charles, dat is uh, ook zo'n zo ziekte waarbij je denkt van... ja, weet je, uh, er, er zijn er nog een paar. Er is Zo'n eentje cystic fibrosis vind ik ook zo'n... Uh, uh, soms wel een beetje onderschatte ziekte. Ja, het klinkt raar als je dat zegt. Uh, maar het... het het zijn van die dingen waarbij we eigenlijk allemaal constant onze aandacht moeten, moeten hebben... en blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat dit soort dingen de wereld uitgaan. Net zoals uh, uh, de ziekte waar we tegen vechten. En ja, ik heb, je merkt, ik heb moeite mee, uh, al de hele uitzending, om dat uit te spreken. Op een of andere manier heb ik altijd geleerd om dat woord nooit te gebruiken. Want ik uh, haat het woord, om eerlijk te zijn. Oh, um, mogen we nog even de bak herrie draaien voor het virus? Zou dat eventueel kunnen? Gueno Apes, zegt dat ons wat nog? Sorry. Koe um, <laughs> en een je. sorry. Zo'n typische jaren 80 leef je uitplaat. Um, uh, van formaten uh, ook uh, zelfs. Um, we hebben nog zo'n vier minuten. En uh, dat betekent dat we nog even kijken wat we allemaal nog hebben liggen. Uh, iemand laat weten, Patrick... Uh, mijn zoontje heeft gisteren uh, 50 eurocent in de collectebus aan de deur gegeven uit zijn eigen spaarpotje. Als dat geen liedje waard is, dan weet ik het niet meer. Kun je misschien kinderen voor kinderen draaien. Uh, want uh, bewegen is gezond. Is natuurlijk ook leuk om dat te draaien. Had gekund, maar uh, psh, uh, kinderen voor kinderen. Oké, okay. misschien uh, morgen maar eens proberen. Uh, even kijken. Uh, dan vraagt er nog iemand aan uh, Caissez La foi van uh, Giel. Ja, ik weet niet uh, of, of, of, of jij dat heel erg leuk vindt. Uh, nog een keer Wacht even, uh, Caissez La -foy? Tuurlijk. Ik hou altijd van lekker. Wat is het, Frans? <laughs> oui, oui. Oui. je? c'est bon. Zometeen na, na vier uur maak jij de tijd vol, Thomas. Ik ga hem aansluiten tot aan Jan willer een tot zes uur. Maar die komt serieus ook hier naartoe? De, ja, de hele dag gewoon hier vanaf het zolderkamertje bij, bij Stennis thuis. Het is toch een rare iets eigenlijk, dat... Uh... We waren altijd gewend om een heel te rijden. Ja. Uh, Amsterdam werd uh, op een gegeven moment ook een soort van hideout. Mm -hmm. En nu in uh, Almere. Ja, maar het voelt ook echt alsof je bij iemand thuis bent. Want je staat ook beneden gewoon op een, op een koffiezetapparaat dat je thuis hebt, zeg maar. Ja, ja. Koffie te maken in plaats van zo'n grote machine waar je op Espresso kan drukken. Nee, het dit is, dit is echt bij iemand thuis. Het leuke ook is dat Nieder de hele tijd tegen mij zegt: Rob slaapt. Zachtjes. Ja. Zachtjes. Ik weet ook dat hij niet slaapt eigenlijk. Hij slaapt niet? Nee, hij zit gewoon serie te kijken. Oh nee. Zit hij te Netflixen? Ja, ik denk het. Ik hoor oh. iets van boven komen. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Thomas Hengers. Na vier uur. En uh, mijn eerste shot hier op NPO Radio 2. Erg leuk om mee te maken. Sowieso tot 1 januari. Tot besluit. De Full Fighters. I know what Kim. the same thing yeah. then i came Doorsturen die leuke liedjes. Tot zes uur zometeen met uh, Thomas En uh, Geloof het niet, net zoals ik wordt u vandaag keihard opmaakt hier op Radio 2. Als dat niet lekker is, NPO Radio 2. Check voor alle info NPO-radio 2.nl of de Radio 2 app.